De tweede tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam opent begin maart. Tot die tijd is het museum aan de Amstel gesloten. Vier vrienden zijn in Horen ernstig mishandeld door een groep van zeker vijftien jongeren om een verdwaalde sneeuwbal. De vier, drie mannen van begin twintig en een meisje van achttien, liepen na het stappen terug naar huis. Ondertussen gooiden ze met sneeuwballen naar elkaar. Eén sneeuwbal raakte per ongeluk een andere man en er ontstond een woordenwisseling. Eén van de vier ging onderuit na een klap en verloor even het bewustzijn, zegt de politie. Terwijl hij op de grond lag, werd hij zo hard in zijn gezicht geraakt dat hij gebroken tanden opliep. Ook de andere drie liepen klappen op. Het voetbalteam van Egypte heeft het toernooi om de Afrika-cup gewonnen. Tegenstander Ghana werd in Angola, waar het toernooi wordt gespeeld, met 1-0 verslagen. Het doelpunt van de Egyptenaren viel in de 84e minuut. Egypte won het toernooi voor de derde keer op rij, een record. Daarnaast was het de zevende keer dat Egypte de Afrika-cup won. En ook dat is nog nooit eerder gebeurd. Magnus Carlsen heeft het Koren schaaktoernooi gewonnen. In Wijk aan Zee had de 19-jarige Noor genoeg aan een remise om de titel veilig te stellen. In de laatste ronde eindigde hij op 8,5 punten, een halve punt meer dan zijn directe concurrenten. Magnus Carlsen won het Koren schaaktoernooi ook al in 2008. Het weer, vooral in het noorden, valt een winterse bui. In de nacht kan het ook in de rest van het land gaan sneeuwen, het dan licht. Dit was het op. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. 4FM in 2010 al 20 jaar live. QFM met, met nu inspiratieradio.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 for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart but now that's time to. Now I know what they're say in the music of the movie. And we made our love all the land. Sure. All right.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 Nog uh, voor de tijd dat hij in Wem zat, toen klopt, hij 17 ja. was. Ja, dat klopt. Uh, ja, dus uh, het zat al helemaal in hem en hij is er toch helemaal voor gegaan. Dat zie je ook aan hem en aan wie die is. En dat vind ik heel mooi. Ja, ja over dus passie was, gesproken. Hè? Ja, toevallig of ja. niet toevallig natuurlijk in dit programma. Ja, precies. Nou, ik weet dat uh, Herman heeft vandaag uh, de muziek uitgezocht. En uh, Herman die toont zich altijd in op onze gast en op de uitzending. Ja. Dus het is niet, uh, waarschijnlijk niet geheel nee, toevallig. Helemaal niet. Al zal hij dat <laughs> waarschijnlijk zelf niet geheel bewust hebben gedaan. Maar je weet, je het maar, weet maar nooit. <laughs>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 Nou, dan zat ik als kindje van uh, vijf, zes jaar met grote ogen. Huh? En zij had daar geen verlichting, alleen maar gaslampjes. Dus als we daar s'nachts waren, dan was het heel eng om naar het toilet te gaan. Ja, ik kan me voorstellen, <laughs> ja. Hadden jullie, had hij ook nog een naam, die Polderkeis? Ja, ze had uh, twee namen. Ik, ik geloof dat inderdaad eentje Harry heette. Ja, ik zat aan Harry ja, te denken, ja, inderdaad. Ja. En um, ze heeft ze uiteindelijk laten weghalen door een priester, want het ging gewoon te ver.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 Waiting Now hear my plea Take my hand. might be. In my high angels' oh.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 u u iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie@inspiratieradio.nl. Ik ben Richard Buitenek en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd... als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Ja. En we gaan nu luisteren naar een heel kort gedicht. This Sky van Havis. En tussen uh, haakjes staat erachter, dat is een great Sufi master. Ja. <laughs> dus luister goed, anders is het voorbij voordat u doorheeft. Patricia. This Sky...